Hartelijk welkom weer bij Eindtijd en Profetie. We zijn bezig met de serie Israël en de Islam. Jan van Barenveld, heel hartelijk welkom. We hadden een enthousiast verhaal van jou de vorige aflevering over de kenieten, over Jethro, over Mozes. Daar waren we nog niet helemaal mee klaar. Dus misschien moet je eventjes iets terug, zodat we de kijkers die het uh, vorige keer niet helemaal mee hebben gekregen, even bij kunnen praten. Oké, okay. Mozes op de vlucht voor Farao kwam bij een zwervende nomadenstam, waarvan de leider Jethro heette, ja. En die hadden de moed om een jood te verbergen. En die priester Jethro, die werd meteen gezegend, want een van zijn zeven dochters kon hij aan Mozes kwijt. Ja. Na veertig jaar schaapherder te zijn geweest voor die Jethro, mm -hmm. ging Mozes terug naar Egypte om farao te zeggen, let my people go. Ja. En dat heeft tot gevolg gehad de tien plagen van Egypte. Ja. En Mozes, die ging zijn vrouw, moest hij wel terugsturen, want het werd te gevaarlijk. Hij Toen, is alleen gegaan dus. Eh, eh, en die is alleen gegaan. Toen zijn ze de schelzee doorgetrokken, kwamen bij de Sinehier. Eigenlijk ook een vreemde zaak, hè? Je gaat met heel veel gezinnen ga je op pad ja. en je laat je eigen vrouw thuis. Ja, maar die Jetro was een goede vent ja. en die ging naar ja. Mozes toe. En bracht zijn vrouw, zijn vrouw en, en zijn twee terug. zonen terug. Hij gaf ondertussen een paar prachtige adviezen. En hij gaf een prachtige visie aan Mozes. Maar, Jethro was priester. Ja. Was een heidense priester. Die moest al die goden... Die had een hele tent vol goden had hij. Dat was dus geen priester van God. Hij was geen priester van God. Hij was ja. priester voor die stam. En moest al die goden aanbidden. Ja. En omdat hij al die wonderen gezien had en zich verheugd had, had voor de machtige werken die God voor Israël had gedaan, zei hij, nu weet ik dat uw God, de Heer, Yahweh, de enige ware God is. Zo, dus op dat moment zwoer hij, uh, hij Dat hele zootje. heeft hij afgezworen. Af, ja. En hij kreeg ook deel aan de feesten van Israël. Ja. Nou, hij heeft Mozes adviezen gegeven, zoals je al zei. En dan staat er in een van de laatste versen van Exodus 18, waar ik uit citeer, en Jethro ging terug. Waarom ging hij terug? Hij moest natuurlijk zijn stam dat nieuwe geloof onderwijzen. Ja, dus ja. hij was de eerste zendeling. Ja, en nu zien wij ook dat God machtige werken doet aan Israël zijn volk. Ja. Wat doen wij ermee? Dat is de vraag. Ja, dat was natuurlijk ook het uh, thema van de afgelopen aflevering, de plek van de gemeente en de gelovigen ja. ten opzichte van Israël ook. Ja. Gaan we verder kijken bijvoorbeeld, een ja. voorbeeld. Want Jetro was niet alleen gekomen, hij had ook een hele delegatie van zijn stam meegenomen. Ja. Onder andere zijn zoon, Hobab heette die. En die Hobab was dus een zwager van Mozes. Ja. En toen Jetro vertrok, zei Mozes tegen Hobab, dat lezen we in nummer 10 vers 29... Toen zei Mozes tot Hobab, de zoon van de Midianiet Reuel, dat is de andere naam van uh, Jetro, van Jetro ja, ja. de schoonvader van Mozes. Wij trekken op naar de plaats waar de Heerde gezegd heeft, ik zal u haar geven. Naar het land Canaan dus. En vers 31. En Mozes zei, wil ons toch niet in de steek laten, want jullie weten hoe je je in de woestijn moet gedragen. En jullie kunt ons tot ogen dienen. Ja. Als jullie met ons meegaan, en wanneer het goede er zal zijn wat, waar de Heer ons mee zal wel doen, zullen wij ook jullie wel doen. Als ja. jullie, jij ons helpt, Hobab, dan uh, zal God je ook zegenen, zegt Mootjes. Ja. Wat heeft die Hobab gedaan? Staat niet in nummerie, maar je moet de Bijbel goed lezen. In, in, in Richteren 1, vers 16 staat, in Richteren, hè, dat is dus uh, het boek wat er nou, dat, uh, ...Jozua komt in Richter 1, dan gaat het over die stammen. En dan staat er in vers 16... ...de zonen van de Keniet, uh, van de, Keniet de schoonvader van Mozes... ...trokken met de Judeërs op van Jericho, de palmstad, naar de woestijn van Judea. Ja. Dus Hobab was inderdaad meegegaan. Die is inderdaad meegegaan. En verder lezen we in de Bijbel dat Hobab een deel kreeg in de stam van Juda. Ze zijn gewoon opgegaan in het Joodse volk. Ook geënt, dus, geënt op de stam? Geënt op de stam. Maar er zijn dus van de kenieten, pro-Israël, ja. twee soorten. Mm -hmm. De ene soort ging terug, ja. die bleef thuis ja. en steunde daar Israël ja. en, en het geloof van Israël. En de andere soort ging mee, ja. van de christen Zionisten zal ik maar ja. zeggen. Ja. Ja. Dat was heel mooi. En tot even daarna, ik moet nu kort zijn, tot even daarna heeft God Israël de Kenieten gezegend. Want toen koning Saul de Amalekieten wilde straffen, ja. zat daar onder die Amalekieten, was een deel van die Kenieten terechtgekomen, de zwervende stam. Dus Saul stuurde boodschappers naar die Kenieten en zei, jullie hebben ons eeuwen geleden gezegend, ja. trek nou weg bij die Amalekieten, ja. want uh, wij gaan ze verslaan. Dus het, ja. en, en nog eeuwen later onder ja. Salomo blijken die kenieten, blijken schrijvers, dat zijn topambtenaren van het Joodse, het Joodse Rijk te zijn. Ja. Dus het, de zegen gaat door van geslacht tot geslacht. Dat is heel erg merkwaardig, zo is dat. Kun je dat tot, tot vandaag nog terugvoeren? Dat voer je tot vandaag terug. Want in de tijd van de eerste tocht van Israël naar het beloofde land, waren er drie soorten... Mensen in de wereld. Mm -hmm. De eerste soort waren de tegenstanders. Ja. Egypte, nou je, je weet hoe het afgelopen is. Ja. En de Amalekieten, die werden grondig verslagen. Mm -hmm. en, en, en nog wat volkeren, de Canaanieten, de tegenstanders. Ja. De voorstanders, een klein volkje, de Kenieten. Werden rijk gezegend. En toen waren er ook nog volken waarvan je bijna zou zeggen dat zijn de kerken. Dat was familievolken. Okay. Wie waren die familievolken? Daar zouden wij ons in moeten herkennen. Ja, dat zijn de familievolken. Ja. Dat waren de Moabieten en de Ammonieten. Mm -hmm. Dat waren de nakomelingen van Moab, van Lot. Ja. En Ammon, ook een zoon van Lot... die uit incest met zijn dochters verkregen waren. Ja. Ja, dat waren dus familievolken. Wat deden die? Wat, wij zijn familie van Israël. Wat doen wij? Ja. Dan gaan we kijken wat de Moabieten zouden moeten doen. Waar nou, lees je dat? zijn een Deuteronomium 23... Vers 3. Let op. Een ammoniet of een Moabiet zal niet in de gemeente des Heren komen. Zo. Dus die, er komt nooit een opwekking, nee. om het zo eens te zeggen. Zelfs hun tiende geslacht zal er nooit komen. Omdat zij. En waarom? U bij uw uittocht uit Egypte onderweg niet met brood, er, brood en water tegemoet gekomen zijn. Oh ja, dat is dat bekende verhaal. Ja, ja. ja. Dus ze hebben. Zij hadden Israël moeten steunen. Ja. En nu is Israël ook onderweg naar het beloofde land. Is Israël ook uh, bezig om tot Gods doel te komen? En ja. wat doen de kerken? Of God is bezig met zijn doel te komen met Israël. Ja, dat is nog beter gezegd. Ja, ja. Ja, maar, uh, maar wij komen niet met water en brood Wij komen tegemoet. niet met water en steun. Wij komen we, met kritiek. We komen alleen maar met uh, kritiek en met commissies die uh, wangedraagd... Van Israël gaan ja. beoordelen. Want we, we hebben deze aflevering ook een beetje de vrome verwijten genoemd. Uh, want dan kom je al heel gauw ook weer bij wat we vorige aflevering ook aan hadden. Ja, uh, er is nogal wat kritiek vanuit die vervangingsleer. Ja. Die, die zeggen van ja, maar ze hebben Christus verworpen. Ja, dit. Daar, daar kom je dan toch gauw op, op terecht. Hè? Van als je geen water en brood brengt. Ja, dan heb je... Dan heb je dan heb je uh, excuses nodig om, om niet dat te doen wat je zou moeten doen als, als kerk. Ja, dat, dat is, wat je nu aanhaalt is eigenlijk wel een verschrikkelijk groot geestelijk geheimenis. Ja. Dat, is, dat is zo ontzettend diep gaat dat, want ten eerste ze hebben. Ja. Dat is natuurlijk een slag in het gezicht van al die Messiaanse joden, die tienduizenden die er waren, en de, de huidige Messiaanse joden. Absoluut. Ja, dat is ook een Heb slacht... jij inzicht hoeveel Messiaanse Joden uh, er op dit moment zijn? Tienduizenden. Ja. Uh, in Amerika de Jews for Jesus. Ja. In de Oekraïne en in Wit-Rusland zijn duizenden, nog eens duizenden Messiaanse Joden. In Israël. Ja, Israël zelf ook. En Israël zelf ook. Ja. En in Nederland. En, en, en overal. Dat is, dat is gewoon een, een Joodse afdeling geworden. Ja. Maar het is wel iets wat uh, uh, zeg maar algemeen toch geroepen wordt van: ja, laat de Joden eerst Christus maar eens aannemen. Ja. Nou, en dat gebeurt natuurlijk deels, maar ook de gebied ja, ook ja. te zeggen dat we een, een secular... Ja, laat ik dat die hele geschiedenis van de verblinding van Israël, ja. wat dit betreft... Ja, maar daar gaat het om. Ja, die begint al in Jezaja 6. In Jezaja 6 krijgt Jezaja een ongelooflijk diep visioen. Ongelooflijk. En als God mensen een diep visioen geeft... Mm -hmm. komt daar meestal een grote openbaring van God achter. Ja. Ezekiel, hè, die kreeg toen de openbaringen. En Johannes, mm -hmm. toen de openbaring... toen de Heer Jezus aan hem verscheen... toen hij als dood aan zijn voeten viel. Ja. En, en Daniel. Nou, Jezaja kreeg ook zo'n visioen. Hij zag de Heer zitten in Jezaja 6. En die engelen... Heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. En, en, en Jezaja was diep onder de indruk. zegt, wee mij, ik ga ten onder... Want ik ben man, een man onrein van lippen en woont in midden van een volk onrein van lippen. En dan hoort hij de stem van de Heer. en dan wordt hij verzoend en dan krijgt hij de boodschap van de Heer. Mm -hmm. Dan denk je, dan zal er wel iets bijzonders komen. Ja. Wat komt er voor bijzonders? Vers 10, predik. Vers 9. Toen zei God, ga zeg tegen dit volk, hoort aldoor maar verstaat niet en ziet aldoor merkt het niet op. Maak het hart van dit volk vet en maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet hoort en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekeert en genezen wordt. Toen ik dat voor het eerst ja. las, dacht ja. ik. Is dat eerlijk? Ja. Dat is gemeen. Want dat, dat, dat, daar zou, zou je van zeggen... Van, ja, zo'n volk kan er dus helemaal niks aan doen. Nee, die kan er helemaal niks aan doen. Want Jezaja moest expres zo preken... dat ze het wel zouden horen... maar niet zouden begrijpen... en wel zouden zien en niet zouden verstaan. Ja. En door het he dat, de tijd is te kort... maar door het hele boek van Jezaja... lezen we allemaal teksten... dat dat ook gebeurt. Ja. Uh, Jan, is dat hetzelfde proces... wat je kan vergelijken met als wij tegen mensen die helemaal God niet kennen of Jezus niet kennen... en helemaal niks met de kerk hebben, niet zo zijn opgevoed... en we gaan hun het evangelie vertellen... dan heb je ook te maken met een verblinding. Heb je ook te maken nou, met een... nee. Dit is veel anders. Dit is anders. Dit is veel dieper, het gaat veel dieper. Ja. Let maar op, ik ga dat okay. niet allemaal verder nee. door het Oude Testament okay. leiden. Nee. We gaan nu meteen maar eens eventjes naar het, het Nieuwe Testament. Want als dat zo belangrijk is, moet het ook in het Nieuwe Testament terugkomen. Precies. We gaan eventjes naar de gelijkenissen van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus die sprak altijd in gelijkenissen mm -hmm. tegen de mensen. Ja. En hij zei vaak tegen de discipelen, verkondig niet dat ik de zoon van God en Messias ben. Snap je? Ja, dus hij hield dat, zich. Dat slaat dus op dat je zei. Dat slaat R6. hier dus ook op. En waarom ging de Heer dus uh, in gelijkenissen spreken? Nou, dan gaan we dat eventjes bekijken. De gelijkenis van de zaaier. Waar vinden we dat? Uh, Lukas 8, vers 10. Lucas. En de discipelen vroegen hem wat de bedoeling van de gelijkenis was. En hij zei, u is gegeven de geheimenissen van het koninkrijk van God te kennen, maar aan anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen. En dan komt het, opdat zij zienden niet zien en horende niet begrijpen. Dus de Heer sprak expres in gelijkenissen, opdat ze... Zoals Jezaja dat ook zei, ziende niet zien en horende niet begrijpen. En waarom toch? Ja, ja. De, de Heer ja. heeft dat expres gedaan. Ja, want ook hier haalt hij Jezaja 6 en wees aan. Ja, hier haalt hij. Ja, nou, nou, als we nog een stapje verder gaan naar Johannes hoofdstuk 12. En dan lezen we in vers 39. Kom eens meelezen. Johannes 12 vers 39. Hierom konden zij niet geloven. Ja. Oh, die ongelovige Jood hebben Jezus verworpen. Ze konden niet geloven. Dat is wat. Hierom konden ze niet geloven. Omdat Jezaja ergens anders gezegd heeft. Hij, hij heeft hun ogen verblind en hun hart ver, verhard. Dat, dat zij met hun ogen zien en eh, met hun hart verstaan en zich bekeren. En ik, dat zij niet met hun ogen zien en met hun hart verstaan en zich bekeren en ik hen zou genezen. Ja. Weer dat op dat. Ja. Waarom dan? Gaan we nog verder. Gaan we naar Paulus. Oké. Okay. Nou, waarom zou Paulus niet aanhalen? Hij is tenslotte de leermeester der Heidenen. Ja, precies. Hij is onze leermeester. Paulus, die predikte altijd eerst in de synagoge. Mm -hmm. Toen kwam hij in Rome. En daar predikte hij ook tegen de Joden in de synagogen. En toen hij daar gevangen zat, toen kwamen ze bij hem in huis. En uh, ze hadden... Hij had aardig gehoor. Want we lezen in vers 24. Van? En sommigen... O de... Gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig. Je hebt het nu over Handelingen, handelingen 28, handelingen het laatste hoofdstuk van Handelingen. Ja, okay. Waar Paulus dus tegen de Joden in Rome het Evangelie van de Heer Jezus ja. bracht. En sommigen gaven wel gehoor, wij We zouden zeggen: Halleluja, er komen er een paar de kering. Ja. En anderen bleven ongelovig. En zonder het eens geworden te zijn, daar gaat het om, ze moesten het eens worden. Ja. Want het volk moet helemaal tot bekering komen. Het gaat niet om individuele joden, het gaat tot het volk Israël. Ja, ja. Want zij zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Mm -hmm. Alle, allemaal. Terecht, zegt Paulus, heeft Jezaja, de heilige geest, door de profeet Jezaja... tot uw vader gesproken. Gaat heen tot het volk en zegt... met het gehoor zult gij horen en je zult het niet verstaan. En ziende zult gij zien en je zult het niet opmerken. Want dit hart van het volk is vet geworden en hun oren zijn hard en hun ogen hebben zij toegesloten opdat zij niet zien met hun oren ogen uh, oh, nee, dat zij met hun ogen niet zien en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan. Het zij u dan bekend dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is. Toen is Israël wat dit heil Gods betreft. Ja. Wat is heil? Heil is Yeshua. Ja. In het Hebreeuws. Ja. Heil is Jezus. Dit heil Gods is voor Israël. Tot op de dag van heden, door God verborgen. Voor Israël. Zij leven, dus zoals je in een vorige afdeling, aflevering een keer gezegd hebt: zij leven door Gods genade voor ons. Mm -hmm. En onder Gods wilsbeschikking ja. leven zij nog steeds onder het de het oude, condities van het oude, oude verbond. verbond. Ja. Zoals David behouden werd onder de condities van het houden verbond en de vromen in Israël en de profeten. Zo is Israël in deze tijd ook nog doorgegaan. Nou, wat is nou de reden van uh, dit alles? We gaan nu verder met Paulus in Romeinen 11. Dan lezen we eerst nog eventjes vers 8. Romeinen, God gaf hun een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden, heden staat er. Ja, ja. Dus dat heeft God gedaan. Ze zijn bij wijze van spreken langs Golgotha gegaan of toen Golgotha was, sliepen ze. Ja. Of met dichte ziende, oren en dichte ogen me niet zijn ze er langs gegaan. Ja. Waarom? Vers 11. Ik vraag u dan, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Absoluut niet. Volstrekt niet. Ja. Waarom niet? Volstrekt ja. niet. Want die struikeling van Israël, want het is een struikeling. Mm -hmm. En je kunt struikelen en je nek ja. bleken. Ja. Maar je kunt ook struikelen van... Ja. En weer en krabbelend verder gaan. Ja. En, dan, en dan overeind komen. Ja. Snap je? Door hun struikeling is het heil tot de heidenen gekomen. Dus doordat zij het nog niet kunnen mogen zien, mm -hmm. mogen wij het wel zien. Ja. Doordat zij uh, nog doof zijn of in slaap zijn wat Yeshua betreft, mogen wij het heil van Yeshua wel zien. Ja. Dat is zo, onbelang zo belangrijk is dat. En betekent vers 13, 12, Paulus gaat nog verder, ja. betekent nu hun val rijkdom voor de wereld... Zij zijn rijk geworden doordat zij aan het struikelen geslagen zijn. En dat zij wat dat betreft mm -hmm. gevallen zijn. Uh, en hun tekort, rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Dus hun volheid zal nog komen. Dus een wezen is, is het en blijft het een mysterie. Uh uh, dat, dat, dat God dus eigenlijk zegt, van ja luister eens, ik had het eerst <coughs> Israël op het oog, en nu heb ik uh, de rest van de wereld op het oog. Zij moeten het evangelie horen, zij moet het heil. Wat het ontvangen. evangelie betreft, ja, ja. wat uitverkoren volk ja. betreft, is Israël is, nog steeds... is, is, is, is dezelfde want, positie. Want Paulus die zegt in Romeinen 3, <coughs> hun zijn de woorden gods toevertrouwd. Ja. Niet hun warende woorden gods toevertrouwd, maar hun zijnde woorden gods. Dus het hele, de, de, wat wij zo vaak als christenen zeggen, de stubbornness, de, de, de, de hardheid, hardheid, en hardheid, de koppigheid, van, de koppigheid die koppige joden, uh, is voor door de God. En is eigenlijk ook hun excuus. Nou ja, zij zullen dat nooit als excuus aanvoeren. Nee, nee, omdat ze dat niet zien. Nee. Maar vanuit ons gezien. Ja, ja, ja, ja. Is, is, is eigenlijk de reden waarom uh, wij daar niet zo moeilijk over moeten doen. Nee, je moet er niet over zeuren. Nee. Moet er maar gewoon... wij zien natuurlijk wel joden die uh, Messias be uh, beleidend worden. Veel. Ja. Maar we zien ook joden die, dus hun... die zich vel daartegen Maar nou, Voor hun geldt dat dus niet. Nee, die... maar zij zijn ook de eerstelingen. Ja. Zo, de Paulus noemt zichzelf ergens ontijdig geborenen. Ja, ja, een, ja. Een, een, een vroeggeboorte noemt hij zichzelf. Ja. Is dat... en, uh, wat is dan het verschil, want ik haalde er net aan, de, de ongelovige heiden die niet wil horen... Die niet wil zien. Ook al hoort hij het honderdduizend uh, keer in zijn leven. Maar dat is dan het positieverschil van de heidenen ten opzichte van de Joden, die het ook niet horen en ook niet zien en uh, dat excuus uh, hebben. Het, het, het positieverschil is dat Israël, deze... vanuit ons ja. gezichtspunt hoor. Ja, want Joden, ja, ja, ja, ja uh, die zullen dat zelf niet zien, maar vanuit nee, zoals wij naar nee, van, kijken. Vanuit ons gezichtspunt, ja. vanuit Paulus' ja. gezichtspunt, ja. Ja. Uh, is Israël dat. Deel van het lijden van Israël als knecht van de Heer. Ja. De Heer Jezus is knecht van de Heer. Ja. De grote knecht. Maar Israël is ook knecht van de Heer. Ja. Dat is hun als deel. Als volk, als natie. Als natie, als ja. volk. Dat ja. zij moeten wachten, wachten, wachten. En dat als een Joodse vriend van... Het duurt mij te lang voordat de Messias komt. Ja. Ja. Snap je? Wanneer ja. komt hij? Ja. En een andere Joodse vriend van me... Uh, die waar ik een gesprek mee had, die zegt, we hebben elkaar nodig. als, ja. uh, als uh, Jullie als evangelische christenen en wij als, uh, als gelovige joden. En laten we nou die kwestie van de Messias maar even terzijde zetten. Ja. En dan maar even, als die komt, dan zien we wel wie het is. Ja, precies. Maar dat, dat zegt Zachariah ook. We, we zien wel wie het is. Want zij zullen hem zien. Ja. En, en, en, en, en dat is wat de Heer Jezus noemt, het teken van de Zoon des Mensen. Ja. Dat zijn zijn doorboorde handen en zijn hmm. doorboorde voeten. Dat is het teken. Want Thomas, die geloofde niet. We zeggen ja. de ongelovige Thomas. Ja. Ja. En wat zegt Thomas? Ik zal pas geloven als ik het teken in zijn handen en in zijn voeten ja. zie... en mijn vuist ja. steek in de wond in zijn zij. En dan komt de Heer Jezus en zijn grote liefde en zegt Thomas... Kijk eens. kijk eens, Thomas. En Thomas begint te huilen, valt op zijn knieën en zegt... Mijn Heer en mijn God. En Zacharia leert, zij zullen hem zien die zij doorstoken stoken hebben. En over hem wenen, huilen als een ja. enige geboren zoon. Nou, als de Heer er zo verschijnt en ik zie hem, ga ik ook huilen hoor. Dat mag, mag je eerlijk dat zeggen. Dat denk ik ook, ja. Maar in wezen zou je dus kunnen zeggen... Uh, dat excuus, wat, uh, als we dat even zo mogen noemen... dat excuus wat die Joden hebben... Uh, om zeg maar, niet uh, te zien en niet te horen... dat kunnen de ongelovigen in, zeg maar, van de heidenen uh, aan onze kant... Kunnen dat excuus niet opvoeren? Nee, kunnen ze niet opvoeren omdat God niet wil dat er iemand verloren, verloren gaat. gaat. mens heeft uh, tot op zekere hoogte een vrije wil ja. en heeft in elk geval een vrije wil om het evangelie te aanvaarden of te verwerpen. Ja. Dat heeft hij. Dus de verblinding die uh, zeg maar nog niet gelovigen in Nederland hebben... Dat is niet een door God opgelegde verblinding. Dat, nee, dat is een verblinding die of komt door de zwakheid van de verkondiging van ons. Ja. Hè, door ons weinig heilige, Doordat we heilige... Door de heilige geest... Uh, dat we weinig de de heilige kracht, geest, de kracht, en het vuur weinig, van de heilige ja, geest geleid precies, worden. Ja. Of er zitten ook demonische dingen bij waarbij mensen bevrijd moeten worden voordat ja. ze de Heer Jezus uh, kunnen aannemen. En dat, ja. dat kan ook. Precies. En dat is ook heel belangrijk. Maar dat maakt dus het verschil heel duidelijk. Dat maakt het, ja. Dat wij dus... ...nooit een excuus hebben om te zeggen van... ...ja, maar ik heb Jezus niet nodig of, uh, of wat dan ook. Dat, dat is heel duidelijk, want God wil niet dat er iemand verloren gaat. Maar ieder tot erkentenis der waarheid komt. Ja. En, en, en Paulus die zegt hier dus ook zo heel duidelijk... ...in, in vers 26... Uh, ...uiteindelijk zal in gans Israël, heel Israël behouden wa uh, worden. Want, zegt hij... De verlosser zal uit Sion komen. Ja, dus God gaat verder met Het is er, Israël. Want de eerste keer is de verlosser ja. uit Sion gekomen. Ja. Maar als hij terugkomt, komt ja. hij ook weer uit Sion. En dat is wat er nu met Israël gebeurt. Ja, dus wij als en, christenen moeten gewoon geduld hebben met de agenda van God. En met Israël meewerken en, en voor Israël bidden. Voor Israël blijven bidden. En, en dat, en dat ziet, op, is onze taak. En de islam ziet dat ook verschrikkelijk goed. Want ja. de duivel die leest ook de Bijbel, want die kan ook lezen. Ja. En die ziet de verlosser zal uit Sion komen. Dan, uh, ik moet zorgen dat eerst de macht die daar op zijn plek staat. Precies. Zo. En, en, en die, die vernedert de heer Jezus als de Isa van de Bijbel, snap je. Ja. Als de Isa van de islam ja. die zich onderwerpt aan de macht. Die... Ja, maar dat is dus de verdoezeling van feiten. Ja, ja. Jan, we hebben nog één minuut. En dan zeg ik nog één tekst, dan mag ja. de Bijbel het zeggen. <laughs> zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. wil. willen van u dat u het evangelie het kent. Maar ook het, ja. door de anti-judaïstische, anti, anti israël politiek van de kerken en, en, en door de geschiedenis heen. Maar na de verkiezing zijn zij geliefden om der vader wil. Het is en blijft Gods geliefde volk. Amen zou ik bijna zeggen. Dat betekent dus eigenlijk dat wij geen enkel excuus hebben om uh, Israël op een manier neer te zetten die niet deugt. Amen, amen. Want de genade en de roeping van God zijn onberouwelijk. Hij ja. heeft jou geroepen, hij heeft mij ergens voor geroepen, hij heeft Israël voor geroepen als knecht van God in deze wereld. En daar heeft hij geen spijt van, want hij heeft de mensen eenmaal gekozen, hij heeft Israël gekozen en God vergist zich nooit. Nou, dat lijkt me een hele goede afsluiting van deze aflevering. Jan, heel hartelijk bedankt. U thuis... God vergist zich nooit en uh, zijn plan is absoluut duidelijk terug te vinden in zijn woord, de Bijbel. En wij uh, ja, kunnen we alleen maar zeggen tegen u van, spit dat woord door, doorzoek het, lees het en ga toetsen wat wel goed is en wat niet goed is. En uh, als u Jezus niet kent, er is altijd tijd om hem aan te nemen. Zolang de genade duurt, zolang Jezus niet terug is, kunt u Jezus aannemen en bij hem horen, zodat u voor altijd en eeuwig geborgen bent. Amen. Hartelijk dank voor het kijken.